Katrien Straatman met het NOS journaal. Het kabinet steekt 200 miljoen euro in de verkleining van de varkenssector. Gebeurt in gebieden waar de bewoners last hebben van stankoverlast door het grote aantal stallen. Het geld gaat naar varkenshouders die willen stoppen of die door innovatie de uitstoot omlaag willen brengen. Ook is er geld voor pluimveehouders en melkgeitenhouders die met nieuwe technieken de uitstoot van schadelijke stoffen en andere overlast willen aanpakken. Schiphol neemt ook deze zomer extra maatregelen... tegen de verwachte drukte de komende vakantie. Zo zijn er meer medewerkers aangenomen... en krijgen passagiers met weinig of geen handbagage... voorrang via een speciale doorgang... Ook komt er extra informatievoorziening en worden speciale teams ingezet die alle passagiersstromen in goede banen moeten leiden. Naar verwachting reizen deze zomer meer mensen via Schiphol dan vorig jaar. In totaal gaat het om 12,7 miljoen reizigers en dat is 2,4% meer dan in de zomer van 2017. Vooral de vrijdagen en de maandagen worden druk, zo verwacht de luchthaven.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 Door de aardverschuivingen zijn sommige wegen onbegaanbaar geworden. Japanse meteorologen verwachten morgen opnieuw veel regen... in de gebieden die toch al zwaar getroffen zijn. Het weer, een afwisseling van zon en wolken vandaag. De temperatuur ligt tussen de 19 en 27 graden. Morgen meer zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Maandag en dinsdag meer bewolking en wat minder warm. Daarna keert geleidelijk het zomerse weer terug. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Ja, is, echt, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tubak leeft. Tubak leeft. Tubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Bij Toebacleef, bij CFM. Oh, lekker dat meetje. Punkpop op de vroege Mooi Het is Toebacleef, de radio. Way to go. Oh, oh ja, het is Toebacleef, het is er alweer tijd voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, wat gebeurde allemaal door de jaren heen? In 1837, de laatste de doodvoltrekking in Zwolle. Albert Wetterman werd opgehangen. Hij uh, had waarschijnlijk zijn vrouw vermoord. Eerst ontkende hij dat, maar later uh, heeft hij dat gewoon bekend. Uh, hij, zijn vrouw was al een tijdje ziek. Ernstig ziek, tuberculose. En uiteindelijk kreeg hij hulp in de huishouding. En dat was geen onaardig wijfje. Nee, op een gegeven moment was ze zwanger. En toen was ze ook zomaar verdwenen ook in nee, die huishoud. Toen kwam ze een paar maanden later kwam ze terug. Toen bleek ze in één keer een zoon te hebben. En daar gingen wat verhaal over de ronde van. Van wie is die zoon eigenlijk? Heeft ze vriend, een vriendje ergens? Nou, dat was een beetje onduidelijk. Gevend zei uh, Albert: zeg maar, Als kom je gewoon bij ons wonen. Dat is ook makkelijker met die zoon. Kom gewoon bij ons zoon. Die vrouw was er niet zo heel blij mee. Die werd er geef het een beetje ziek, kreeg buikpijn. Een geef het ging ze dood. What the fuck? Dat ging wel heel snel. Dus een gegeven moment wilden ze toch gaan onderzoeken waar nou eigenlijk ze aan overleden is. Was het geen euthanasie dan? Ja, dat leek het een beetje op ja. En uiteindelijk is er allemaal brand gekomen in dat huis. Het lijk lag daar nog gewoon. Dus uiteindelijk hebben ze met uh, heel veel pijn en moeite dat uh, lijk van die vrouw hebben ze uit het huis van haar kunnen halen. En toen hebben ze het toch onderzocht en toen bleek dat die rattengif had gebruikt om zijn vrouw dus te vermoorden. Dat heeft hij bekend. Maar wie heeft die brand gezegd? Dat was ik niet, heeft hij gezegd. Oh, het was niet Nee, Het was misschien die <coughs> huishoudster wel weer. Wat een okay. spannend verhaal. Dat was in 1837. De trouwens, laatste. De laatste, ja. Want in, 1970, of in uh, 1870 was het afgeschaft, hè? de doodstraf. Ja, ja, ja, ja, ja. Was er klaar mee. Maar, uh, tijdens vredestijd, hè? Want tijdens oorlogstijd is het wel geoorloofd. Dat stond er wel bij. Oh, oké. Okay. Oh, uh, uh, dat klinkt wel weer logisch natuurlijk. Ja. Maar in 2007, het grappige is, je hebt natuurlijk 7-7-7, hè, drie sevens. Ja. Daar zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd. Want je had de Haagse rockgroep 7, die heeft op 7-7-7. Is erin geslaagd om op zeven verschillende podia steeds zeven nummers te spelen. En die kwam, is daarmee in het Guinness Book of Records ge gekomen. Maar het is wel mystiek. De ja. band 7 is nergens meer te vinden. Nee, inderdaad. Ik heb <laughs> ook gezocht. Ja. En daarnaast had je dus ook nog Live Earth, een reeks concerten op diverse locaties op zeven continenten. Ja. En dat was toch. Uh, het jaar daarvoor had je toen El Gore hè, met een ja. Truth. True. Ja, ja, ja. ja. En uh, wat had je nog hier? Uh, van, uh... Maar ja, het maf is wel van Live Earth dat uh, Bob Geldof, want het is een beetje gebaseerd op ja. uh, live eten. Ja. En dit live eten is echt alleen maar te maken met, uh, met klimaat. En uh, Bob Geldof had gezegd, van, nou, ik, ik had er pas achter kunnen staan als ik zeg maar, alle wensen over het milieu wat moet veranderen als ik het op het toneel had mogen voorlezen. Dat pas was het echt goed uh, interessant geweest. Dit was gewoon een leuk eh, concert in zoveel landen. Nou ja, ja op zeven continenten. Ja, zeven. En uh, wat ook nog had je, je, je hebt ook, op uh, 2007 zijn de nieuwe zeven wereldwonderen bekendgemaakt. Oh, ja. uh, We, die zijn niet allemaal in één keer zo ontdekt? Hoe werkt nee, dat? Nee, nee, dat was het resultaat van de verkiezingen. Het initiatief okay. werd al in 2001 genomen door de Zwitserse New Seven Wonders Foundation. En uh, van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld staat er nog slechts één overeind. En uh, met de populariteitspeiling moesten ze zeven. Intacte constructies verkozen worden tot de nieuwe wereldwonderen. En het is maar nou niet helemaal duidelijk welke de eerste was. Maar het mooie is dus wel van uh, als je ziet, je hebt dus die uh, de, de, in Yucatan, heb je die Chichen Sh Itza, dit zo'n grote piramide. Yeah. En dan heb je natuurlijk dat uh, Cristo Redentor, dat grote beeld van Brazilië. Nou, oh, die is af en toe probeert te uh, beklimmen. Die is nu aan het huilen, want ze hebben verloren natuurlijk gisteren. Ja. Oh ja, Dan heb je het Colosseum in Rome, de Chinese muur in Beijing. Nou, die vind ik zeker wel. Uh, en dan heb je Machu Picchu in Peru. Dat is dus ook een hele grote stad van de Inca's. Oh, Oké. Okay. En is heel veel terug te vinden. En dan heb je natuurlijk Petra, en dat is in Jordanië. Dat je daar zo'n kloof uit zo de stad rots in gaat. Ja, heel bijzonder. Ja. En de Taj Mahal uit uh, India. Hak. Nou, dus, nou dat vind, We kennen ze allemaal, dus dat is uh, niet voor niks. Uh, nee, de Maar ja. nee, er goed. staat nog wel: uh, de piramide van Geop in Egypte is het enige overgebleven wereldwonder uit de lijst van de antieke wereld. Maar die heeft dus een erepositie in de lijst. Dus die staat dus dan uh, niet in de winnaarlijst. Maar gewoon uh, als extra. Als een reserve. Zeg maar als, die andere, als er eentje afvalt. Nou, als de een denkt van als ga naar huis. Nou voor, voor het wat je met artiesten hebt. die krijgt een oeuvre voor een, uh, een, prijs oh. voor een hele oeuvre. Zoiets weet je. Zoiets is zoiets, ja. Mocht er ooit nog eens een aanslag. Nou doe even normaal dan. Ja, maar nee, ik kan niet. van geefs, die krijg je niet even weg. Hoor, met een, nee, nee <laughs> dat is waar, goed. Nou, en het is er ook vandaag toch best wel uh, uh, memo memorabel. Memorabel. Uh, uh, memorabel. Memorabel. Nou goed, uh, uh, dag, wat namelijk in 1972... de Nederlandse regering besluit het niet langer softdrugs te vervolgen. Dus dat je gewoon softdrugs kan verhandelen. Ja, nou. ja, ja, ja, ja, precies. Dat vond Douma wel heel leuk. Je hebt er een plaat ooit over gemaakt. Neder, wiet. Dus in 1972 was het niet strafbaar om softdrugs te gebruiken. En gisteren is bekendgemaakt uh, dat ze ook legaal gaan telen. Ja. Sommige gemeentes gaan ze legaal telen ja, het om meer logisch, zicht te krijgen. Ja, het Als je legaal mag verhandelen, waar haal je het vandaan? En ja. dat is illegaal. Ja, precies. dat is natuurlijk wel een uh, ja, je mag tegenstrijdigheid. Het, je mag het niet verbouwen. Dat is verboden, maar je mag het wel uitdragen. Nou goed, daar gaan ze nu verandering in aanbrengen. En sommige gemeentes gaan er streng op toezien hoe het gemaakt wordt. Want er allerlei PCP's geloof ik, die ze toe worden, toe worden gevoegd... Dat, dat moeten ze allemaal gelijk trekken. Want er moet, er moet een keurmerk op komen. Een keurmerk. een keurmerk. Oh, wat leuk. Ja. Nou, wat gebeurt er nog meer? Ja, de drie tenoren... Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras... die geven in de ruïnes van de termen van Caracella. dat is ergens in Rome, een oud een concert... En dat is via de televisie door zo'n 800 miljoen mensen gevolgd. 800 miljoen, Dat was in 1990. Miljoen, ja. Wat, wat de die heb ook. Oh. Het grappige is, het zijn drie van die hele grote mannen. Dat je denkt, nou, daar moet een speciaal een pak voor gemaakt worden. Voor die mannen ook. En die staan dan op de treden. En dan gaat de zingen. En dan staan ze jullie maken. Wie, ga, je, ga jij nu zingen? Nee, jij. Wie, nee, jij. Jij bent aan de beurt nu. Oh, moet ik zingen? Ja. Nee, je geen verschil in stem, hè? Het nee. klinkt allemaal hetzelfde. Dus één man had ook kunnen zingen gewoon, denk ik. Dat is ja, toch goedkoper geweest denk ik. Maar gewoon goed. twee klonen er waren daarnaast. Nou, ja, het is wel mooi. Ook al hou ik niet van dit muziek. Ik ook niet hoor. Is het toch wel met heel veel passie is het uh, gezongen. De tenoren. En verder, ja, in 2005 37 doden en 700 gewonden. Dat is de voorlopige balans van de aanslagen vanochtend in Londen. Tijdens de ochtendspits werd de Britse hoofdstad opgeschikt door drie ontploffingen op metrostations en één in een stadsbus. De daders, zo zei premier Blair vanavond met grote stelligheid, zijn extremistische moslims... die de aanslagenreeks bewust hebben gepland tijdens de top van de machtige industrielanden. Ja, precies. Dat Wel, welk jaar was dat? 2005. 2005. Dat ja, was ook alweer 13 jaar geleden. Ik had ook het idee dat het op vrijdag was, maar dat kwam niet helemaal... Nou, we kunnen gewoon zo even Ik ja, kan me herinneren dat we daar van zaterdag best wel van onder indruk waren. Wow, ja, heb ja, je die ja. bus gezien? De hele bovenkant van de bus eraf gewoon. En er waren zijn allerlei complottheorieën weer. Illuminati is dan weer zo'n de die ik al bezoeken. En die vertelt dat de tijdmelding van een, een van die bussen... of een van die treinen die geëxplodeerd is, was veel anders. En uiteindelijk zijn er geen duidelijke foto's van de bomleggers... En uiteindelijk zeggen ze dat de regering het gedaan heeft... om uiteindelijk een wet om alles te mogen afluisteren... voor de veiligheid sneller te kunnen doorvoeren. Dat zijn een beetje de theorieën. er altijd weer achter. Ik vind het ver gezocht. Maar goed, het ja. zou allemaal wel kunnen. Je kan het sluitend krijgen met bewijs. Ach, overal valt bewijs voor te vinden. Goed. Zeker. En uh, het ja. is ook uh, vandaag uh, acht... 80 jaar geleden, zeg ik het goed... het begin van de bouw van de Hoover Dam. Ik ben er geweest, ja. Hij heette, de, hij heette toen de Boulder Dam. Ik weet niet waarom dat toen zo heette. Maar uh, ja, daar, daar kan ook nog en in Hoover, uh, dat was een van de bekenden van de politie toch, hè? Het OJ oh. Hoover. Oh ja, dat is ja. zo, dat hij daar naar vernoemd is. Ja. Het is grappig, ik ben er ooit geweest. Ik ben naar Amerika geweest. geweest. En aan het begin van de dam is het zeg maar 1 uur. En aan het eind van de dam is het 2 uur. Oh, dat is, oké, je is net dus dat op, op uh, een 30 Ja. En dus, je hebt toch wel altijd uh, dat je... Uh, uh, uh, hij wordt ook altijd gebruikt van die films. Dat hij dan instort en zo, weet je wel. Uh, ja, oh ja. Die, dat vind ik altijd wel grappig. Ja. ja, dat zal hij leuk vinden. Ja, diegene die hem uh, heeft geborgen. Ja, daar gaat hij weer. Weer. De kunstwerk, weer dan gruzelementen. Goed, het zover een stukje geschiedenis. Zo, daar ben Straks hebben we wie die jarig is, hè. Er zijn een paar hele bekende mensen jaren. Ons Ringo Starr is jarig. Ik heb even in even, zijn een biobakje te lezen. It's an interesting personality. It's King Doug through the Break. I'm going back to the edge of the earth, looking for an old friend.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 Die vielen allemaal door de scheuren naar beneden. La la la la. Wat? Ja, yeah. all through the cracks. De hij heeft ook echt hier in Nederland een, een hele grote sigaret gerookt, denk ik. Dat denk ik. Wat een vage shit is dit gewoon? King Tough. And all through the cracks. Dus, hij uh, heeft de CD uit. The other. Ja, the other side of the things. Goed, het is zaterdagmorgen en we zitten midden in de verjaardag, hè? Eh. Uh, er hoort een jingle bij. Ja, sorry. Is Summer Gates. Ja, al een beetje scherp zijn, hè? Dan zal je leven. Degene die vandaag jarig is, is uh, Sinister Gates. Huh? Sinister Gates, dat is niet zo'n echte naam, hoor. Dat heeft hij gewoon aangenomen. Dat leek hem leuker gewoon, want hij zit in een soort metalband. Hij zit in de metalband Evergund Sevenfold. Ja, ik spreek er altijd heel moeilijk uit. Moeilijke naam, hè? Zijn echte naam is Brian Elwin Hanner. Hij is lead gitarist van de band. Dus Evergund uh, Sevenfold. En je denkt van, hoe klinkt dat nou? Even een fragmentje. Fragmentje graag. Het lijkt ook een beetje ACDC-achtig. Ik vind het niet vervelend. Dat is vervelend. Dit soort muziek hoor. En een klein stukje verder? Ja, een klein stukje verder. Oh, lekker en stevig. Er zit ook nog zang in, maar goed, dat zal ik je besparen. Maar goed, dit is dus een van de grote hits uh, Hell to the King. Hij is vandaag trouwens 37 Worden deze Sinister Gates. Er is trouwens ook een uh, gitaar naar hem vernoemd. En die heet Sinister Standaard. <laughs> Oké. Okay. Hij is niet de standaard, de gitaar. Een standaard gitaar. En daar kan je heavy metal op spelen. Goed, wie zijn er meerjarig? Jij vertelt het. Ja, ja, het is vandaag ook de geboortedag van dag van Mathilde Willink. De derde oh ja. echtgenote van speelde Karel Willem. De inspiratiebron voor hem. Ja, maar ja. Ze, ze is gewoon niet oud geworden. Ze is maar 39 geworden. Oké. Okay. Oh, ze was zo over de top opgemaakt. Ja, dat is net zo'n altijd. Ja, ik. en uiteindelijk heeft hij haar aan de kant gezet. En toen heeft ze nog wel zijn naam vastgehouden. Dat wilde ze wel, want ze heet eigenlijk heel anders. Ze heet, uh, ja. Doel, Doelder. De Doelder, ja. ja de, de, Doelder. Mathilde de Doelder heette ze ja, eigenlijk. Ja, eerlijk, ze en uh, heeft, uh, ze Wilming is uiteindelijk... Ze dus wordt geworden bij de KLM ook. En, uh, ze nam Willem mee naar de tuinen van Beaumart zo. Oh, okay. zo, ja. Och, die, die, die leefde groot en, uh, en misleefde. Ze, ze mee, was mislepen. dus ook wel een muze van Fong Leng. Die modeontwerpster. Het okay. wist ze dus in vijf jaar 37 jurken. Of die gewaden waren. Ja, dus die koste, de, waar tussen de 10.000 en de 30.000 gulden waren die gewaden. Ja. En in haar Fong Leng uh, jurken groeide ze uit... tot modekoningin van de stad. Dat is heel extra vagrant. Ja, Ik heb top, inderdaad ja. ooit een tentoonstelling gezien... waar al die... Uh, jurken tooggesteld waren. Dat je echt denkt, wauw. Echt, dat je denkt, van, ik heb nog wat gordijnen nodig. Hey, het zijn wel dure gordijnen, maar ik zou, ik zou zeggen, de voorkamer ermee kunnen bekleiden. Zo groot waren die jurken van deze Wilming. Goed, verder, Selma Keizer van Dijk, de dochter van Louis van Dijk. Ja, die is van de piano pianist. Die is vandaag jarig. Ze wordt vandaag 59. Ze ooit begonnen toen op RTL Nieuws. In 1998 is ook vijf in het land. Ontbijt TV, Late Night Show, RTL, Hart van Dijk. Oh man, ze is zo fanatiek. In de, in de tv wereld, deze uh, Selma Keizer de Dijk is dus 59 geworden. Gefeliciteerd. Ja, vandaag is ook Jeroen van Inkeljaar. Hij wordt vandaag 53 jaar oud. Nederlandse disjockey. Nee, het maf is. Nee, het grappige is, ik, ik klink erop natuurlijk, want ik ben dan zeker geïnteresseerd. Ik ben zelf ook al jaren uh, disjockey. Hij is dus eigenlijk geboren in 1961. Ze hebben het verkeerd in de, oh, de lijst gezet. Geef jullie één. ouders de ja dan is hij uh, 57 geworden ja dan wordt hij in één keer zo wordt hij gewoon vier jaar ouder dat is zal nou hij ja. zelf flink van balen <laughs> ja. hij is natuurlijk van van uh, Veronica ja, uh, ja. Veronica, yeah. Yeah. Radio go. maar goed hij is ooit begonnen bij decibel en dat was in Amsterdam waarom het... oh mijn knopjes doen het niet hij had ook het uh, favoriete duo Curry en Van Inkel, ja, met Adam dat, Curry Ja, met Adam Curry En uh, ja, die zijn, uh, ja, die waren toen heel groot, dat was, uh, dat was grappig en, Even een parooltje van, uh, van een radiostation is niet zomaar iets Daar zit veel werk in Heel Dit was gewoon op de televisie te zien, hè? Reclames kwamen ze voor de de Decibel, de die van, toen die de illegaal de was. Ja. En uh, Dat ging maar door en het uitleggen. Ze met, echt, zag je nog van die oude platenspelers en zo? Ja, het sprak wel tot de verbeelding. Het sprak tot mijn verbeelding, vandaar ik later ook bij de Radio Wilde. Nou, kijk eens wat er voor mijn carrière terecht is gekomen. Ja, uiteindelijk werkt hij nu bij Omroep Max, hè? Ja. NPO goed. Radio 5. Ja. is hier begonnen en hij is presentator van Je Dag is Goed... En het is dus maandag tot en met uh, vrijdag van 7 tot 10 uur. Want ja. lijkt een beetje bij ons een show. Hij volgt uh, Henk mouwen houden. Volgt hij niet op. Ja. Of niet. Ja, ja. Bent, uh, hij is vandaag 78 geworden. Ik heb het over Ringo Starr. 78 geworden. Hij heet eigenlijk uh, Richard Starkey. Waarom? Omdat hij heel veel ringen droeg. We hadden ze hem gewoon Ringo Starr genoemd. Want, oh, okay. nou, dat was gewoon Richard Starkey eigenlijk ja. gewoon. En zijn ouders scheiden al vrij snel. En op drie-jarige leeftijd kreeg hij een nieuwe vader. Hé, hey, die vader is best wel muzikaal. Dat vind ik ook wel leuk. Maar hij had vroeger heel veel te maken met ziekte. Hij heeft ook de meeste van de tijd, lijkt hij, wel doorgebracht hebben in het ziekenhuis. Uiteindelijk kreeg hij plieure. plie... plie... plie, plie, plie. Pluritus? Pluritus, pluritus pluritus. kreeg hij op twaalf-jarige leeftijd. Toen heeft hij twee jaar lang in een sanatorium heeft hij gelegen. Ach. En daarna is hij eigenlijk nooit meer terug naar school gegaan. En sommige Beatle-haters zeggen weer ja, ik hem, maar ook niet echt van een van de slimste van de Beatles. Dat zeiden ja, ze ook altijd. Maar uiteindelijk is hij, zeg maar, na die moeilijke tijd is hij muziek gaan maken. En heeft hij onder andere een beentje opgericht. Rory Storms and the Hurricanes. En toen in een keer kwam hij in Hamburg. Kwam hij John Lennon tegen en Paul McCartney. Daar raakte hij mee bevriend. En toen waren ze op dat punt ook wel een beetje klaar met Piet Best. Die was toen nog achter de drumstel te vinden. En toen zei uh, uh, Brian Epstein Zullen hem wisselen anders Wisselen we gewoon in Piet, uh, Piet Best sturen we naar huis En dan ga jij drum Ringo Starr was ervoor En het was een leuke aanwinst Want hij was altijd de guitige man in de Beatles hè. Deze Richard Starkey, nee. 78 Nog steeds muziek maken En het grappige is dat zijn zoon uh, Ook iets van Ik ben zijn naam even Die heeft bij de hoe gedrumd Oh, wat leuk. Bij de concurrentie zou je bijna denken dan. Ja. Nou ja. Ja, goed, tot zover. Uh, nee, ik heb nog eentje, Bloem oh. de Ligny. Yeah? Ja. Nederlandse zangeres. En die uh, uit Haarlem, notabene. En die is door haar inmates ze dus met Jurko vergeleken. Ze is Bjurk. vandaag 40 geworden. En in september 2012 scoorde ze als zangeres van de Britse band Sam and the Womb. Een Britse uh, nummer 1-hit met de single Bam Bam. Ik ga zo luisteren of het een leuk is als je landenkeuze. Ik ben, dat zou wel een verrassende keuze zijn, maar ik ken het niet. Nee, daarom. Dus het is toch weleens wat anders. Ja, daarom. Ja, het grappige is, altijd van, uh, vandaag uh, werd bekend dat uh, in bepaalde gemeentes gaan ze uh, wiet gaan ze telen. Gaan ze echt, wordt het, hele, het hele circuit wordt dan legaal en wordt er goed onder toezicht gesteld. En het uh, grappige is, we hadden het over Ringo Starr, die is jarig. Nou, Ringo Starr heeft ook ooit wel wat problemen gehad met drugs. En die heeft er ook een plaat over gemaakt. Luister even. You She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. Rappig kende de plaat niet, maar het gaat over het feit dat hij dus flink aan de drugs was en dat hij daar vanaf wilde kicken. Ringo Starr. Goed, eh, straks de Jolandekeuze. Ook nog eh, een stukje. Eh, wat gebeurde er in Zandvoort? En. Eh, moet, ik in, eh, moet ik op de trein stappen deze kant op te komen of niet? Dat hoor je straks. Eerst hebben wij hier muziek. Uh, even kijken wat ik er gewoon zo op uitgezocht altijd even, oh, laat ik even de nieuwe single van de Indian Asking doen, dat vind ik dan even, even interessanter I feel something ik voel wel iets Steady and salute Eentje. Was dat ook niet in combinatie met iets van Engels en Nederlanders of zoiets? Dat? Ja, ik haal ze wel eens door elkaar. Goed, Indian asking. En um, dat heet I feel something. Ik voel wel iets, maar waar het vandaan komt? Oh, mystieke klank hier op de zaterdagmorgen. Het is alweer bijna half negen, half tien. Ja, doe maar Zo'n ah, bericht. Ja, half tien, sorry. Ik, uh, ja, het gaat soms zo snel allemaal voorbij dat ik me meer weet in welk... Daar ik eigenlijk precies leef. Goed, het is tijd voor de Zandvoortsebericht. De voorbereiding voor de zevende editie van de Zandsculpturen... is gestart maandag. Er is zand gestort En de sterke kracht achter deze wedstrijd is uh, Els Jan... Uh, Els, Els Jan, Marcel Elsjan. Uh, Oftewel Viper wordt hij ook wel genoemd. Klinkt stoer. Hij is de directeur van de WSSA... de World Sand Sculpture Academic... Academy, sorry. En die is al vanaf 1990 bezig met zand. Hij moest ooit een, via voor uh, Smeurdoff vodka een reclamespot maken. En nou goed, dat, die vonden het niks. Iets met zandsculptuur. En uiteindelijk uh, heeft hij zeg maar, samen met Gerry uh, Krik uit San Diego. Hebben ze uiteindelijk zeg maar, een soort uh, Academy opgericht. Om dus vanuit speciaal zand, want je hebt wel speciaal zand nodig. Rivierenzand heb je nodig. Dat is zeg maar een soort vierkante blokjes, zijn dat. Oh ja. En daar kan je wel mee bouwen. Want echt anders denk je van hoe doen ze dat in godsnaam? Maar het is speciaal gevormd zand. En daar gaan ze dus beelden van maken. Er zijn zeven deelnemers. En die zijn al eerder gekwalificeerd in, in Den Haag. En die gaan nu strijden. Er wordt, uh, uh, uh, ja, wordt nu gebouwd. En uh, dan wordt maandag, aanstaande maandag, echt gestart. En ja. dan 15 juli is bekend wie er gewonnen heeft. Het thema is Leonardo da Vinci. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden allemaal. Ja, en ik hoop dat de, de gekken daarvan afblijven weer. Want er zijn altijd mensen die willen het toch altijd Kijk, Is het heel stevig? Oh, wat fuck, nu viel de nee, neus eraf. Het valt zijn neus eraf. Oh. Oh. Oh. Ja. Nou goed, ik vind het Hapman man is dus vanaf 1990 fanatiek bezig om dit gewoon goed in de markt te zetten. En dat is gelukt. Goed, wat nog meer? Ja, uh, bij de opening van het jubileumjaar van de Agatha-Kerk... Zijn twee vrijwilligers voor een grote en langdurige verdienste voor de katholieke kerk in Zandvoort door burgemeester Niek Meijer gedecoreerd? Jan Akerboom en Johan Leeman werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En de burgemeester heeft uh, hen beiden dus versiersloop gespeld en de decoratie ging vooraf. Aan de opening van de speciale tentoonstelling over 90 jaar sint Sint-Agatha-kerk. Oké, okay. nou ik heb nog een laatste bericht. Weer uh, een weer herdood gereden, en uh, dat was op de Gerkenstraat. En uh, het recht rende de weg op, kom uit een tuin na, Echt wel een beetje triest. En de vrachtwagen kon niet omwijken. En je begrijpt al de bovenop was op slag dood. En uiteindelijk is de boswachter erbij gehaald. En die heeft uh, het dan stukken gesneden. En het vlees is eerlijk verdeeld. Nou, even normaal. Nou goed, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, in ieder geval, uh, er is weer, ja, je ziet ze overal opduiken. Dus wees gewaarschuwd. Ik ben ook altijd super scherp als ik zandvoort binnenrij. Ik denk, waar kunnen ze allemaal tussen vandaan schieten? De herten. Ja, nou goed. Heb jij nog het laatste? Ja, er is uh, een kindervakantieweek van Pluspunt. Die wordt al jaren georganiseerd. En die vakantieweek is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Die om wat voor reden dan ook niet of nauwelijks op vakantie kunnen. En uh, het gaat om plezier hebben, et cetera. Er is plaats voor 20 kinderen. En die, die week is van 25 tot en met 29 juli. Dus uh, ze, ze gaan naar Vierhouten. Er gaan vijf begeleiders mee om alles in goede banen te leiden. Uh, het, is allemaal uh, het is toch allemaal een verrassing, maar u kunt uw kind opgeven bij Renswit uh, r.wit.zandvoort.nl of bel 06 3716 8976. Okay. Probeer de hert? Of waren twee fietsers? Ja, dat is een ja, nou, ja. De twee fietsers zijn ook heel vaak, hè? Het was ja, maar dat vind ik het erger. Dan er komt zo'n groepje, dus keihard aanrijden. Ja. En, die, en die komen dan gewoon in botsing met een tegenligger. Ja. En dan denk ik van, dan rij je toch echt veel te hard, hè? Ja, klopt. Maar ik moet snel erger zijn. En die tegenligger, die was er zwaar aan toe, die uh, wat uh, gebeurd ja. is. Ja, ik, ik roep wel eens vaak naar de oude mensen op zo'n fiets. Uh, oh, mierig, uh, moet je ergens je tijd zijn? Heb je nog een baan? Ja, maar die, kijk, maar dat vind ik, ik vind het anders dan echt zo'n groep... die echt zo knorhard rijdt op zo'n racefiets. Ja, ja, klopt. Ja, had ik al. Wel opletten, hè, ze dan Want altijd. Wij waren toen op de, met de Rabatour. Ja. Het was ook inderdaad dat er een aanrijding plaatsvond. Maar ze reden ze, ze minder dan ook geen vaart. Terwijl ze zien dat ze bij zo'n hele grote fiets... Zag al die mensen... Oh, het is en dan zo... willen ze gewoon knorhard voorbij, weet je. Oh, het is zo'n heerlijk gevoel om bij zo'n club te horen. En dan gewoon, ja, ja... toch een bepaald soort gevoel. Nou goed, als we het toch over fietsen hebben... De, ja, vorige week de jaarlijkse fietsverdagen was natuurlijk... Uh, wel nou, redelijk groot. Hoewel niet echt 100 deelnemers, maar 67 deelnemers waren. Die vier dagen lang hebben ze, eh, avond aan avond, hebben ze getoerd. En ze konden kiezen tussen 15 en 17 kilometer onderweg. Waren allerlei hapjes door sponsoren verzorgd. En er was ook wat drinken. En uiteindelijk was er ook een loterij aan, uh, aan geknoopt Er waren loodjes, die kon je kopen. En die, kon je, die kreeg je ook bij inschrijven. En uiteindelijk uh, verstegen heeft dan weer een, um, een fiets ter beschikking gesteld. En wie heeft de fiets gewonnen? Nou... Groenteman? Groen. De Groenteman? Nou is het gewoon van zeg maar, een fietsenmakelaar naar de groenteman gegaan? Nee, de Groene Dijk. Dat de zijn trouwe deelnemers. Doen elk jaar mee. Die hebben een fiets gewonnen. En die. Oh, dat is wel, uh, wel terecht. Ja, dat is wel echt terecht. Ik weet niet of ze daar rekening mee houden. Maar goed, uh, ja, deze verstegen. Die hebben weer een fiets kunnen weggeven aan fanatieke fietsers. Goed. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Met de tijd om de Jolande keuze nu te presenteren. En ja, gaan te we die ver? rare plaat doen? Of nee, je, nee, ik ga toch maar uh, Kelly Rowland doen. Nelly, Nelly Dilemma ja? featuring Kelly Rowland. Ach. En, uh, dus, is dit niet een reclame van tevoren? Nee. Top nee, pas. klopt. Alukkig. En het is dus inderdaad uh, het nummer heet Dilemma. Ja. Het nummer heet Nelly. Dilemma featuring Kelly Rowland. Ik zag haar gisteren bij Holland Cat Talent ofzo, of zo. Uh, of Amerika Cat Talent. Oh, dit geeft een goed beeld van de wereld. She just moved right up the door for me And she got the hots for me The finest thing I need to see Oh no, no, no, no She got a man and a sundown She said You don't know what you mean to me on. Trippin' tripping out uh, here about and the and girls. No way, hey. Mm, no, no way, they fight over no day. No, no day hey, as you can see, but uh, I like your stitch, your style, your whole demeanor, do it. You come through and holler and swoop me in his two scenes. Now that's gangsta. Uh, and I got special ways to thank you. Uh, but don't you forget him, but uh, it ain't that easy for you. to back up and leave him, but uh, you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turn to leave, she said, you she said What, What you been told me call. Ik, ga, ik denk dat ik ook zo'n haarband ga kopen. Het ziet er toch wel stoer uit. Goed, Nelly. Nelly. Yes. Mijn moeder heet ook uh, Nelly. Zij heet Kelly. She She heet heet Roland. Kelly Rowland. Ja, maar goed. Ze doet samen man met... heet Dilemma. Oké. Okay. Ik dacht dat hij uh, Nelly heette. Ik denk ja. dat ze wel stoer op zichzelf. Want mijn moeder heet ook Nelly. Dat krijg ik toch een heel ander beeld. Okay. Dus, kijk, kijk, of mijn moeder ook gewoon rapper. Dat zal wel weer grappig zijn natuurlijk. Dat goed, zover dan. de, de keuze deze week. En uh, deze week had ik ook uh, een bezoek van een man en die wilde wow. mij interviewen. Ik zeg, ach, eindelijk krijg ik respect, weet je, al 25 jaar bij de radio, hoewel ik ben ooit uh, drie jaar geleden gevoeld, maar gewoon interviewd voor Halems Dagblad, omdat ik hier toen al 21 jaar zat ben. Ik denk, krijg ik nog een interview? Nee, meneer, dat gaat niet over uzelf. Dat gaat over hoe je in de maatschappij staat, hoe je in het leven staat. Ik heb gewoon wat vragen. En waar is het voor? Dat mag ik nu niet zeggen, meneer. Oh, maar dus wat nou, kom je doen dan? Ja, kom, ja wat wil ik me dan nou voor Nou, uh, Wilt u het of niet? Het, het is, wordt gewoon opgeslagen, uw naam wordt er afgeknipt. Als vriendelijkheid wordt uw naam er gewoon afgeknipt, Dus het is gewoon big data, zeg maar. En dan gaan we gewoon wat vragen stellen over uh, waar u mee bezig bent. Uh, hoe je tegen dingen aankijkt. Dus uiteindelijk kwam er meer En die ging dingen vragen over Schengenlanden. Ging over vragen over of ik vis eet. En uh, of ik op de labels let. En uh, uh, hoe ik met de vluchtelingen om wilde gaan. En moet er meer geld naar vluchtelingenorganisaties. En allemaal dat soort vragen moest ik uh, beantwoorden. Hoe ik daarin stond. En uiteindelijk kreeg ik uiteindelijk te horen dat ik een officiële dankbrief van de Europese onderzoek. Ik had meegewerkt aan het Eurobarometer onderzoek. Eurobarometer onderzoek? Dan, ja, dat wordt al sinds 1974... wordt het al gedaan. En eh, dan worden er dus duizend mensen geïnterviewd. En eh, ja, die, dan kunnen ze... een beetje zien wat er leeft. En dus ik heb, ik heb invloed kunnen uitoefenen. Maar het is wel... Van tevoren legt hij er ook uit. U bent eh, anoniem, wordt u, zeg maar, eh, wordt u in onderzoek meegenomen. Terwijl ze schrijven je naam op... ze weten waar je woont. En dan denk ik voor denk voor, voor de netheid knippen ze dan je naam eraf. Maar als ik echt... Als ze echt wat dingen willen weten, kunnen ze je naam er gewoon bijzoeken. Dus hoe anoniem is dat dan eigenlijk? Niet. Niet eigenlijk? Nog? Nee. Ik bedoel, het wordt wel steeds meer dat gewoon alles eigenlijk in kaart wordt gebracht. Alles weten ze. Maar omdat het nu nog niet mag... Gaan ze, uh, knippen ze je naam er zogenaamd af. Oké. Okay. Maar ze kunnen het er altijd weer bij vinden. Dus ik, ja, ik weet niet of ik dat nou iets goeds vind. Maar ja, alles voor de veiligheid zeg ik dan. Maar goed, ik, ik vond het wel leuk om aan het mee te werken en... Uh, ja, ik moest wel even de Schengenlanden, wat is dat ook weer Schengenlanden. Ja, ook oh ja, een contract uh, ja. tussen ja. diverse landen. Waardoor al die vluchtelingen zo al die landen zo door kunnen. Door kunnen, ja. Door ja, ja, kunnen, ja, ja. daar heeft het mee te maken. Nou ja, over toch, als we toch een veiligheid hebben. Terreurjagers, de Lana, je hoort het vanochtend op het nieuws. Schiphol vervangt 170 profilers uh, door slimme camera's met 3D-scans. Weet je, als je bij het uh, vliegveld komt, dan word je natuurlijk altijd ondervraagd. Dan een beetje, kijken ze je zo'n beetje aan. En als je te veel... Als je begint te zweten, dan denken ze, hé... Hey. Dan word je er tussenuit gehaald. Ja. En dan, dan mag je even helemaal tot je onderbroek. Echt, uh, echt waar? Ja, dat, ik heb uh, het nog nooit gehad, gelukkig. Nee. Maar, en ook als je het te lollig doet, dan zeggen ze... Even Eff, rustig, want dan krijgen ze geen goed beeld. Maar deze mensen worden dus vervangen. 170 mensen worden eruit gehaald... omdat de camera's worden. Dan, dat geeft me toch ook weer niet echt een goed gevoel, eigenlijk. Meer werkelozen. Ja, dat niet alleen, maar ook kunnen camera's dat veel beter inschatten dan? Ja, ik ja, denk het wel. Is er echt zoveel software zo, zo ja, voor dan? Ja, maar dat het gedoe met die terminator, dat is niet ver meer hoor. Nee? Dat de computers dat overnemen. Dat ze je, je inschatten schatten, uh, dat je net even te veel krap aan één kant van je lichaam... Dat je, dat denk, dat je een, een namaakagenten krijgt die dan zomaar komt er gewoon... Laat er gewoon een, een, een schermpje open en in, komt er zo'n robot uit en die pak je gelijk vast. Oké. Okay. Ja, uh, u, u liep een beetje raar, waarom... Ja. Uh, wat uh, was dat? Wil meneer Toebak hier linksaf gaan? Maar de rest van de familie gaat rechtsaf. Nee, u moet linksaf En dan val je in een gat in, dan oh, en dan je afvalbak. Oh, afwijkingen af die er op dat moment zijn die niet kloppen. Ja. Die, nou, er is wel wat niet klopt. Nou ja, het zou best kunnen, als jij zeg maar uh, net uh, drie keer aan je neus zit. Dat je denkt, dan wordt er ingezet. Hey, hoe dat is in komt het voor dat je zo jeuk aan je neus hebt? Of is het ongemak? We pikken ja. hem er tussenuit. Ja, ja. Nou, zo gaat dat dus. Ja, zo dus denk ik ook wel. Goed, ja. Zandvoort is trots op. Talassa? Ja, je... ja, 5 juli was dus uh, de, de uitslag van de strandverkiezingen van 2018. Oh, ja, weet ja, ik kijk, zo Kijk, het, het is eigenlijk Sandvoort nieuws, maar ja. eigenlijk is het gewoon ook Nederlands nieuws. Ja. En uh, de burgemeester Nick Meijer en Gerard Kuiper zijn gisterochtend uh, op zoek gegaan bij Talassa. En uh, donderdag op Vlieland is het dus uitgeroepen tot de beste strandpafioen van Nederland. Echt van Nederland gewoon? Ja, echt waar. Zo. Dus, uh, nou ja, de, de is gewoon heel trots op Talassa. In, uh, ze zijn echt de ambassadeurs van Zandvoort. Er staat ook een prachtige foto bij van hun dat ze dat, ze, dat, ze dat geworden zijn. En uh, ja, fantastisch. En wat is het met Ouddorp, zie ik er boven? Ja, dat heet... was vorig jaar. Oké. Okay, dat was dat... Strand, nee, sorry, dat is, uh, de strandverkiezing voor het schoonste strand van Nederland 2018. Dat is Ouddorp. Eigenlijk had Zandvoort dat eigenlijk ook moeten zijn. Ouddorp is een maar, maar ik denk het maar, dat... maar dat is niet. Misschien anders... Anders... Anders... Anders is het een stadstrand. Oké. Okay. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, wat apart. Nou, uh, leuk. Wij staan bovenaan. Dus ja. uh, alle reden genoeg om eens even te kijken bij die standpaviljoen. Hier bij ja. Zandvoort. Kom gewoon even deze kant op. Ja, dat zou het beste zijn op de fiets komen. Ja, ja. kijk uit voor die uh, gasten die zo hard rijden. Ja, dat is echt... Uh, dan kan je beter gauw op de stoep gaan. Dan kunnen ze gewoon... Uh, neem de fiets aan de door. hand. Oh. Als je standpaviljoen van binnen, kan je het beste de fiets aan de hand nemen. Want er zijn hier echt zoveel fietsongelukken geweest de afgelopen weken. Ja, ik vind het wel ik eng Ik vond het echt wel vier of vijf, heb ik er gehoord gewoon nou nee goed, het kan ook zijn dat het overal ook zo is, maar dat het nooit uitgelicht wordt in de media. Dat zou allemaal zo kunnen. Het is de zaterdagmorgen in de tijd voor een stukje muziek op die radio. een Dead Sarah. Ja, nu een ben je het. Lijze en, en zetten ze het uit. Fine but Dead. Nou, jezus. Het, het gaat goed met de wereld. Iedereen stinkt maar over dood en verderf. Ja, dat is altijd al als het jezelf goed gaat. Oké. Okay. Nog wat aparte berichten deze morgen. En straks een tien een goeiemorgen zandwoord natuurlijk. Die zijn al voorbereiding aan het doen. Wat echt nog op zo'n oude machine? Weet je. Dat is wel een lange werk... Uh... Lange oh, werkdag dan? Goed, ik zie dat jij zeg maar... Uh, wat is dit? Ja. Opblaas ja, leuk, Van hè? plastic, dat is milieubewust. Ja. Niet. Nou ja, na de opblaasbare flamingo, eenhoorn en rookworst... is er een nieuw opvallend strandartikel ontworpen. Dus de opblaasbare doodskist. Dus wie op zijn dooie gemakje wil doveren in de opblaasbare doodskist... Kan, dat, dat kan. Okay. kan de Canese designer Andrew Greenburn en uh, Ian Felton... die hebben dus drie jaar geleden op het idee gekomen... En ze hebben nog wel 15.000 dollar nodig om een eerste lading luchtbellen voor de verkoop te maken. Maar het is wel handig. Want als je gewoon. Ja, die deksel die hoeft dan eigenlijk niet. Nee. Maar als je gewoon uh, op een luchtbad zit, dan, dan kan je er afvallen. Maar met zo'n uh, opblaasbare doodskist, daar heb je gewoon randjes eromheen. Dat is gewoon ideaal. <lacht> ja, het, het heeft al wat. Ik zal hem ik even ja. uh, delen op onze Facebookpagina. Het is gewoon een uh, gekkigheidje. Maar is het deksel in met klittenband vast of zo? Ja, niet. ik denk het ja. Zoiets, ja. Nou. Dus dat is een leuk hebben dingetje voor in het strand. En uh, iedereen neemt zijn doodskist mee. En als je op het strand ligt, dan uh, kan je ook gewoon topless gaan liggen. Want niemand ziet het eigenlijk, hè, bijna. Of je moet nou ja, echt in je, de kist gaan, gaan als kijken. Als je zorgt dat het afbreekbaar plastic is, dan kan je er ook gewoon in begraven worden. Ja, en het is ook leuk, zeg maar, als je het afbreekbaar plastic. Als je dan een tijdje op zee dobbert, weet je wel, een ja. soort reddingsboot. Ja. Dan, gegeven, dan ben je toch uitgehongen, ben je dood. En dan wordt alles gewoon opgelost. Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, dan je ik nergens meer aan. Ben je, nou, ik... Uh, ik praat je dit weer, zeg zo? Ja. Potvertoor je Fijn, praat je gewoon weer. Nou oh ja, eens gaan we allemaal. Dat is de zekerheid die je hebt in het leven. Oké. Okay. Ja. Dat is waar. Nou, het is toebak leeft. En uh, tijd voor, ja, voor muziek. Ik moest even wennen aan de nieuwe single. Maar toch is het wel grappig. Ik heb het over de 1975's. 1917 Fives, zou je heten, band, ja. En give yourself a try. Probeer het nog een keer. Nou, dat hebben ze besloten om dat niet te doen. Want er is natuurlijk een duiker ongeluk daar in Thailand, in die grot. En die was zeer bedreven in het duiken. Ervaren duiken. En toch heeft hij op een of andere manier zuurstof gewerkt gekregen. En is hij hier van ons heen gegaan. En nu hebben ouders ook gezegd: wij laten die kinderen daar nog maar even zitten. En uh, ja, vier maanden is wel lang. En ik, afgelopen week zag het Vier wel... maanden, we. Ja, vier maanden zou het kunnen duren voordat het water echt omlaag komt. Oh, voordat het omlaag komt, okay. Ja, en uiteindelijk ah. zijn er ook allerlei pompbedrijven. Zelfs een Nederlands pompbedrijf is er naartoe gegaan om, ja, daar pompen neer te zetten. Om alles leeg te pompen en uiteindelijk al je zuurstoffen in te toch ook, Een duiker kan toch gewoon met zo'n uh, snel dingetje eronder door gaan duiken. En zorgen dat hij extra flessen heeft en dat die, die, die, die gasten eruit kunnen? ik ja, snap en, het niet. En, waarom ja? Ja. Nou ja, het is, maar ja, het is niet zo. zo dat, dat heb ik dus nu wel gelezen. Ja? Dat uh, ze, ze hebben nu uh, het Nederlandse pompbedrijf van Hek is onderweg naar Thailand. Om te kijken of het kan helpen. Ja, ik kan het begrijpen. En, uh, de, de, de, de, en ze zeggen ook uh, via via zijn ze door de autoriteiten benaderd. En uh, het materieel wordt al gereed gemaakt. Om uh, even te kijken of ze dat even zo mee kunnen nemen. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar goed, ze hadden wel even een brief eruit vandaag gehaald, geloof ik, die grot. Ja. Wat stond er nou in de brief? Daar is uh, de excuus dat ze zoveel overlast veroorzaken en een verzoek om gefrituurde kip. En als het kan, niet dat hij daarna in het water heeft gelegen. Nee, wel, dus hij wel warm, graag. Warm zou het nog fijner zijn. Oké, okay. uh, nou, ik zal eens even kijken wat ik voor ze kan betekenen. Deze. Ja. Ja, hij ja, heeft wel wat magertje, omdat hij zoveel... Uh, Goed, het is uh, de zaterdagmorgen uh, vandaag, lees ik uh, afgelopen week we hadden het natuurlijk net al over uh, toppers op het strand en uh, ook was er heel veel te doen over natuurlijk, uh, uh, de misverkiezing is weer van start gegaan en uh, ik heb er ook moeite mee dat een vrouw wordt beoordeeld op haar uiterlijk dat ze er mooi uitziet en het is allemaal wel heel leuk dat ze natuurlijk heel fanatiek heeft gesport en dat ze heel strak liggen mee. maar er zijn er heel veel vrouwen die dat niet redden die eigenlijk, die, die zeg maar, niet zo strak zijn en die worden eigenlijk gewoon gediscrimineerd dus eigenlijk vind ik ook de misverkiezing moet ook van de baan. En verder was er ook afgelopen week te lezen... dat minister Kaag, die was in Iran op bezoek geweest. En die heeft er daar zeg maar met, een, uh, ja, met allerlei mensen gepraat. En die heeft toen daar te plekken heeft gewoon een hoofddoek opgedaan. Terwijl heel veel mensen daar in Iran, heel veel um, uh, vrouwen... juist zeg maar, de hoofddoek afwerpen. En dat op een stok laten zien. Zo, we zijn er zat mee, we willen het niet meer. En nou heeft zo'n activist uh, uh, Masja Ali Dinjat die in Iran is geboren. Mooie haar, dors, echt. Wat een mooie vrouw. Die, ik kan me voorstellen dat die geen hoofddoek meer wil dragen. Die zegt van. Het is een gemiste kans dat de minister Kaag daar naartoe gaat. Die vrouwelijke minister dus. En die daar zeg maar, in bespreking gewoon een hoofddoek omgedaan heeft. Weet je, dat ging over veel belangrijke zaken, zei minister Kaag. Die hoofddoek is bijzak. Maar zij ze zegt van. Er moet een keer een, een, een statement worden gemaakt. Kom op nou, ja. werp de hoofddoek af. Help deze vrouwen die al jarenlang... daar zelf niet voor gekozen hebben, hoor. Want hier in Nederland heb je van die vrouwen die zeggen... ja, dat is mijn worste keuze. Ja, leuke hobby voor je. Maar er zijn heel veel vrouwen die ervan balen. Die willen er vanaf. Dus zij heeft daar geen miste kansen uh, gehad. Deze ja. minister Kaag. Ik ben er ook wel voor. Hoor. Gooi los die dingen ook. ook. In sommige landen hoor je dat ze dan weer achter het stuur mogen plaatsnemen. Ook een stap vooruit, zeg ja, ik. Ja, zeker. Dus uh, nou, is er is nog wel wat, uh, nog wat land te winnen. Daar is zeker uh, heel veel te winnen. Uh, heb ik nog tijd voor je bericht? Of, uh? Zeker! Ja, Er is uh, een meisje in een rolstoel. en Die, uh, die, die woont in Canada. En ze, uh, z, uh, en ze heeft een hersenverlamming. Ze zat in de keuken. En toen zag ze dat haar éénjarige broertje... via een openstaande deur de tuin in kroop... en in het zwembad viel. Ondanks oh. haar beperkingen wist ze toch een schreeuw uit te brengen. Daardoor kwamen haar ouders aangerend. Want die waren van het geluid geschrokken. Want ze schreeuwden nooit eerder zo raar. En toen probeerden ze het allemaal richting de tuin te wijzen. En dan snel hadden haar ouders door wat er aan de hand was... En uh, toen hebben ze hem snel uit het water gehaald. En daardoor... Uh, hij, heeft binnen, hij heeft water binnengekregen, maar ondanks uh, dat is het goed. Dus uh, Dat kind, is, ben je verland, heb je gewoon uh, toch je broertje gered. Ja! Kijk. Door alarm te slaan. Dat is toch gewoon een leuke start van het leven. Zoals ja, positieve berichten. Uh, als je, gewoon, als, bericht, als je al hebt he? heb gered in het begin van je leven. Goed, ja. uh, nou, uh, ik had er verteld dat ik, vorige, of nee, dat ik gisteren bij Steve Winwood was... Samen met de vriend van mij, Peter. Die ook af en toe bijdrage levert aan dit radioprogramma. En wij willen natuurlijk ook altijd zeggen... maar een van de bekendere plaat horen. Daar ga je voorheen natuurlijk. Dan doe ik als afsluiter. Wat high is love. deze? Steve Winwood. Okay. Het was gezellig, Peter. Doe we nog een keer. Ja, jaren 80. Grote tijd voor Steve Winwood en High Love met Shaka Khan. Ja, er waren wat geruchten. Is Shaka Khan niet in het land? Zou ze misschien langskomen? Ze kwam niet langs. Helaas, de bleef moet bij gewoon dit plaatje zelf spelen. Hij is nog bekend van de Spencer David Group. John Lee Hooker, daar heeft hij mee gespeeld. En hij zou zelfs Jimi Hendrix hebben leren improviseren. Het zijn allemaal verhalen of het waren, weet ik niet. Ik was er gisteren gewoon in Paradiso, speelde Steve Winwood. Het was aardig, maar... Het was eigenlijk leuker, die mensen die ik sprak, die het eigenlijk allemaal niks vonden. Die hadden allemaal een theorie over waarvoor het zo slecht was. Ik vond het wel weer grappig. Nou, ja, je hebt gewoon een leuke avond gehad. Ik heb gewoon een leuke avond ja, ja, het was hartstikke gezellig. Het was mooi weer. Je liep zo de stad in. Man, nee. Amsterdam blijft een leuke stad. Maar het is wel één grote kermis geworden, hè? Ja. Het is één grote kermis, Amsterdam. Oh, dat vaak trouwens het al vermelden. Ja. Het reuzenrad staat er weer op de rotonde. Bij, uh... en Hier is Amsterdam. Ik, ik zag het net. Maar je hoeft niet naar Amsterdam. Ik zag het gisteravond zag ik hem. Je hoeft niet naar Amsterdam, je kan gewoon in, in Zandvoort blijven. Ja, man! Ja, ik ga erin, het is echt prachtig uitzicht. Neem de fototoestel mee of ja. de camera. En zwaai even Film naar die boze het. bewoners, zeg. Ja. ja. Bij die flat. <laughs> <laughs> We spelen ook al volgende week voor een nieuw aflevering van Toepak Live. weekend, Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.